D66, ChristenUnie en SGP hebben nog veel vragen over het akkoord. Om het erdoor te krijgen heeft de coalitie steun van andere partijen nodig... omdat VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. De problemen met DigiD zijn voorbij. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het sinds vanmiddag weer mogelijk... om in te loggen op websites van overheidsdiensten. Sinds gisteravond was dat niet of nauwelijks mogelijk vanwege een DDoS-aanval. Het ministerie benadrukt dat persoonlijke gegevens van gebruikers geheim zijn gebleven. Zwitserland scherpt het beleid aan voor het verkrijgen van een langdurige verblijfsvergunning. Er mogen jaarlijks nog maar ruim 50.000 immigranten komen werken uit 17 Europese landen, waaronder Nederland. De Zwitserse regering wil een rem op het aantal buitenlandse werknemers, maar zonder de economie te schaden. Veel Zwitsers vinden dat er te veel buitenlanders in het land werken. Eerder stelde Zwitserland al een kwotum in voor Oost-Europese werknemers. Het luchtruim boven Amsterdam wordt drie dagen gesloten. Op 29 en 30 april en 1 mei is burgerluchtvaart boven de hoofdstad om veiligheidsredenen verboden. Op het normale Koninginnedag is ook altijd een deel van het luchtruim gesloten, maar vanwege de troonswisseling is het verbod uitgebreid. Luchtverkeersleiding Nederland verwacht geen problemen voor Schiphol. Het weer... In het noorden neemt de bewolking toe. Daar valt vanavond en vannacht wat regen. Morgen wordt het 18 tot 22 graden. Er is af en toe zon, maar ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. .com, dot, dot, dot, dot, com. Denk je aan een grote website, dan eindigt die op dot .com. Logisch toch? Want dat is dé standaard voor domeinnamen. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Nu voor maar 7 euro. Your hosting.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 op de nieuwe mobiele site van Managementboek kan ik nu altijd en overal bestellen. En ze zijn snel. Wat ik voor 9 uur s'avonds bestel is morgen al in huis. Managementboek op mobiel. Gewoon meer. Ja. Halve finale Champions League Dortmund-Real Madrid. Andy Houtkamp en Bas Stichler. Het is dus 1-0 voor Dortmund na 19 minuten. Eigenlijk is uh, de Duitse ploeg niet in problemen gebracht nog door Real Madrid. Dat nog wat op zoek is naar zichzelf misschien wel. Nu komt er wel een Spaanse uitbraak trouwens. Die dan in gang wordt gezet door Kedira, Waarbij Ronaldo de bal krijgt aan de linkerkant. Dortmund heeft, lijkt het voldoende mensen achter de bal. Dat blijkt ook. Want als de voorzet het straksopbied in komt, wordt hij makkelijk door Dortmund weer onschadelijk gemaakt. Ja, Lewandowski scoorde. Dat uh, deed hij... In minuut 9 van deze wedstrijd en dat is dus ook 10 minuten later nog de tussenstand. Je hebt als je je voorbereidt op dit soort wedstrijden af en toe dingen van je denkt... hè, klopt dat wel? 24 uitwedstrijden heeft Real Madrid gespeeld tegen Duitse ploegen. 24 uitwedstrijden en maar één keer gewonnen tegen Leverkusen een tijdje geleden. Opvallende cijfers wat dat betreft. En Real Madrid staat nu ook weer achter tegen Borussia Dortmund. Het uh, bal bezit wel voor Real met Kedira die de bal even terug speelt op Pepe. Je moet even goed naar Pepe kijken want normaal heeft hij dat vervaarlijk uitziende kale hoofd. Nu heeft hij zijn haar laten groeien en heeft hij, blijkt hij heel mooi zwart haar te hebben. Dat voor degene die uh, luisteren. die de bal naar de rechterkant speelt. Een Eusil met de voorzet richting Ronaldo. Maar de bal gaat zeilt over Ronaldo heen. en gaat over de zijlijn voor een inworp voor Borussia Dortmund. Op de achtergrond staat Roman Weidenfeller, zijn naam viel al een keer de keeper dus van Dortmund, eigenlijk rustig te gebaren. Die heeft in de eerste 20 minuten werkelijk niets te doen gehad. Die had op de bank kunnen blijven zitten, bij wijze van spreken. Want die ziet het allemaal gebeuren, is nog niet op de proef gesteld. Ingooien gaat er komen voor Dortmund. Nou, die mislukte voorzet dus in de richting van Ronaldo. Bal aan de andere kant over de zijlijn gegaan. Dortmund gooit, leidt balverlies op het middenveld. Die komt voor de voeten van Fabio Coentrouw. Die speelt hem weer een meter of tien over de middenlijn in de richting van Ronaldo. Maar die bal is uit het lood. En zo dicht bij de zijlijn dat hij er weer overheen rolt. En dan mag Dortmund opnieuw gaan gooien. Tegen de middenlijn aan. Aan de rechterkant van het veld. Dat betekent dat we opnieuw Pisek gaan zien. Die dan maar zoekt. En één keer dit geval naar mensen voorin. Gutsen. Loopt wel achter de bal aan. Komt er niet bij. Real neemt over. Komt een lange vuurpijl in de richting van Higuaín, Maar die staat dan buitenspel. Zodat er een... Vrij school komt voor Dortmund in de fase waarin het even allemaal wat rustiger is. Na bijna een kwart wedstrijd. Ja leuk om uh, die twee wedstrijden tegen, tegen elkaar af te zetten. De wedstrijd van gisteren en van nu. Het tempo ligt uh, in deze wedstrijd ietsje lager. Behalve dan gisteren als uh, Barcelona wat uh, regelmatig balbezit had. Heel veel balbezit. En rustig rondtikte. Uh, hier is het uh, wat minder het rondtikken. Het meer zoeken zoals nu uh, in de diepte. Nu lukt het ook niet voor... Uh, Borussia Dortmund, want hij liep wel, Pichek. Maar uh, kwam de bal niet in de rechterkant, aan de rechterkant terecht. En nu meteen weer een lange bal naar de andere kant. En ook die gaat in één keer over de zijlijn. Dat is uh, toch wel het grote verschil met gisteravond. Ik vind dat de klasse iets minder tot nu toe in de eerste 21 minuten uh, toonbaar is bij deze ploegen. Dan je gisteren zag bij Barcelona en uh, Bayern München. 1-0 Borussia Dortmund leidt na 21,5 minuten spelen. Balbezit voor Dortmund met een kobbel achteruit van Sumutic. Die komt dan na een kort tussenstationnetje opnieuw op zijn hoofd terecht. Dan blijft die bal een beetje hangen op middenveld. Moet Peppe ingrijpen om te voorkomen dat Gutsen ermee door kan. Bereikt Kedira. Kedira bereikt Uzil. En nu komt er wel vaart en aanval. Sergio Ramos met een paas van achteruit in één keer in de richting van Higuain. Maar die wordt alweer onderschept door de verdediging van Dortmund. Dat via Reus mag gaan uitverdedigen. Maar die staat halfweg zijn eigen helft. Roept de hulp in van Schmelzer, zijn linksbek. Die trapt de bal blind naar voren, waardoor Madrid de bal eigenlijk weer in de schoot geworpen krijgt. En eh, via Modric komt hij dan terecht voor de voeten. Aan de andere kant van het veld van Cohen Die speelt Cristiano Ronaldo aan de van de middenlijn. Modric die wordt opgejaagd. Want dat eh, wil Dortmund dan ook wel doen, de tegenstander weinig. Zo niet geen ruimte geven. Overtreding je trocht van de gemaakt op Cristiano Ronaldo en een uh, Spaanse vrije schop. Goed fluitend tot nu toe. eerste uh, kwart van de wedstrijd. Björn Kuipers ook geen problemen gehad. Het is een uh, overtreding. Niet meer en niet minder. Ook uh, gezien door Björn Kuipers. En de vrije trap ondertussen genomen bij Ronaldo terechtgekomen. Probeert hem al door te spelen. Hensbal. Ja, goed gezien. Nee, nee, nee. Zegt uh, de Dortmundspeler. Uh, uh, wie is dat? Is dat uh, Bender? Sven ja. Bender. Die zegt ik heb ik maak geen hens, maar deed dat wel. Want de armen gingen even van elkaar toen uh, er gepaast werd door Ronaldo. En dus een vrije trap voor Real Madrid. Halverwege de helft van Borussia Dortmund. En Cristiano Ronaldo staat erachter. Ja, dat zou dan echt voor het eerst in deze wedstrijd zijn. Na 23 minuten onder een uh, behoorlijk fluitconcert. Dat Madrid wat van zich laat zien. Je zou bijna zeggen van zich afbijt. Want zelfs dat was nog niet echt gelukt. Ronaldo achter de bal. Dan weet je dat het kan van Welke afstand dan ook. Daar is de aanloop van Cristiano Ronaldo. De bal gaat uh, met een rotgang op het doel af. Maar Weineveller stompte de bal naar de zijkant weg. De muur was geklopt. Maar de afstand naar het doel was zo groot. Ik denk een meter of 35. Dat je dan automatisch als doelman de tijd krijgt om te reageren. En een beetje keeper krijgt dan als die bal niet heel erg in de kruising hangt. Altijd wel een kans. En zo zag het er spectaculair uit. Maar was het uiteindelijk niet al te ingewikkeld denk ik voor de keeper. Terwijl Dortmund nu uitverdedigd via de rechterkant. Misverstandje tussen de Polen. Lewandowski geeft de bal mee. De loop van Blaszczykowski, Maar die hield eigenlijk net halt. En kan die bal dan niet meer binnenhouden. houden. Ingooi voor Madrid. Dat heeft uh, plaatsgevonden. Maar meteen weer ingeleverd. En uh, Zupotic... Die de bal onderschept gaat de bal naar voren. Goed gedaan door Gutsen. En dan Royce probeert. gaat er langs. Gaat langs twee, drie man. En komt de bal dan uiteindelijk terecht bij Lewandowski. Ja, maar die wil uithalen. Zit nog net Rafael Varane ertussen. En dan gaat het spel verder. Het balbezit voor Gutsen. die van verre afstand schiet. Nee, het is de geboren uh, uh, Duitser, maar met uh, Turkse ouders Gundogan... die de bal over het doel heen schiet van uh, Real Madrid. Het was weer even wat opwinding in het stadion... Uh, maar de grootste opwinding was een minuutje geleden de vrije trap. Een zwabberende bal richting uh, Weidenfeller, die de bal weghaalde. Het was de eerste mogelijkheid in deze wedstrijd... voor Real Madrid, notabene uit de vrije trap. Het gemak waarmee zo even Royce uh, niet voor het eerst... Uh, langs de verdedigers van Real Madrid soleert... Dat geeft toch wel te denken. Dat zal toch in ieder geval Dortmund het idee geven dat daar wel wat te halen is. Ook verderop. Want dat deed hij goed en dat deed hij makkelijk. Nu balbezit voor Real Madrid. Pepe met het hoofd. Kedira met een paas die eigenlijk niet goed is. Een beetje aan de achterkant langs Royce rolt. Die geen idee heeft dat er een bal achter zich langs rolt. Dan krijgt Modrić de de middenlijn. De bal. Die heeft een aardige lichaamsbeweging. Daarmee loopt hij langs Kundogan. Geeft een steekpaasje met de buitenkant van de voet. Schitterende bal. naar wie is dat? Eusil. Nee, Kedira is doorgelopen. Aan de rechterkant. Die is zo rechtsbuiten. Die schiet op doel, maar dat schot wordt geblokt. De bal ploft eruit. De er kop voor de voeten van Sergio Ramos, die hem opnieuw voorzet. En daar wordt hij dan door de Duitsers weggekot. Maar nu lijkt het toch, omdat opnieuw Madrid de bal houdt. Een beetje druk te ontstaan van Real Madrid. Zeker als Cristiano Ronaldo een vrije trap krijgt. Beetje aan de zijkant, redelijk ver van het doel. Lijkt me geen bal die in één keer op het doel gaat schieten. Hoewel, je weet maar nooit. Maar zo blijft de drukte bij Dortmund wel opstaan. Ja, goed gezien weer door Kuipers. Even het knietje in de... Beeldpartij partij zetten bij Cristiano Ronaldo. Menige vrouw zou graag op die plaats uh, willen staan. 1-0 Borussia Dortmund. We zitten in de 26e minuut. Vrije trap. Vanaf de linkerkant dus. En Xavi Alonso gaat zich daarmee uh, bemoeien. Rechterbeen. Eigenlijk een beetje dezelfde uh, positie. ...waar Royce al eerder een, aan de andere kant een vrije trap mocht nemen. Uh, daar komt die vrije trap van Xavier Lons. Richting tweede paal. Weg en komt uit de verdediging door Borussia Dortmund. Opgevangen door Lewandowski met een uh, schouderduw. En goed vrijgespeeld is het uh, Götze die de bal doorspeelt op Royce. Royce, wat een prachtige uh, counter wilde ik zeggen. Waren er niet dat er uh, goed opgelet wordt uh, achterin. In dit geval was het Koen Trouw die uh, er net tussen zat. Maar het was een mooie actie van Borussia Dortmund. En dan heeft... Uh, onze vriend Kuipers gefloten. Dat hoorden we op de achtergrond omdat er een... Overtreding werd gemaakt. Ik denk dat hij op aangeven van de vierde man... en die vierde man is opvallend genoeg Berry Simons... Uh, dat hij heeft uh, gezien dat er een overtreding uh, was gemaakt door Royce. En daar vandaar het fluitsignaal van Björn Kuipers. Ja, en dat uh, heeft de vierde man goed gezien, want hij werd wel degelijk vastgehouden. Vrij schop voor Madrid. 27e minuut, 1-0. De voorsprong voor Dortmund door de goal na 9 minuten van Lewandowski. Xabi Alonso achter de bal. Er komt een in de bal het strafselgebied binnen. Pepe is mee... Ja, Ze kunnen allemaal wel mee zijn, maar deze bal zeilt hoog over en langs het doel. Van Waardevelde, die dan nog. Terwijl ze de achterlijn is fijn, eigenlijk man. al. Ja, die zijn eigen achterlijn al voorbij. Die komt er nog in botsing met Cristiano Ronaldo, die nog probeert bij de bal te komen. Om maar aan te geven hoe ver die bal eigenlijk te hard was. Ik denk dat. Uh, ja, het valt wel mee. Ronaldo wil nog springen en probeert nog bij die bal te komen. Doet, vind ik, dat redelijk netjes raakt. Wel de keeper. Maar al te veel uh, vernijnd zit daar niet in na 27 minuten. En zo blijft het 1-0 voor Dortmund dat de bal heeft via Gundogan teruggespeeld naar de keeper. En die geeft hem dan een peer naar voren het hoofd van de middellijn. Komt die bal op het hoofd van? Oh, <lacht> ja, het antwoord heeft u morgen in de krant. Ik zat trouwens nog na te denken over Weijdenveller. Ik zei twee man. Dat was omdat twee man van Real Madrid over overeind trokken. Het was net alsof je een... Een dode walvis uit zee haalde, bij wijze van spreken. Maar het was wel een mooi gezicht. Die grote Weidefeller die naar boven werd gedrongen. gewoon nog een keer. En de bal komt op het hoofd van Gutsen, was dat? Maar de bal is uiteindelijk terechtgekomen bij Real Madrid. En Real Madrid heeft balbezit aan de linkerkant. Mooi balletje van Ronaldo naar Corentrouw. Corentrouw kijkt naar voren. Vindt Ronaldo, maar die staat tussen twee man. Corentrouw die helpt. En. Herover de bal en krijgt de bal via Ronaldo terug. En dan moet er een overtreding gemaakt worden door. Is dat Subotic? Ja, inderdaad Subotic. Op trouw En weer een vrije trap voor Real Madrid. Dat iets sterker begint te worden en wat vaker in de aanval komt. En via vrije trappen. Helemaal gevaarlijk zou kunnen worden. Nu weer vanaf de linkerkant. Ja, dit is de vierde in korte tijd. De eerste door Ronaldo op het doel gevuurd en gepakt. Door Weijdenfelle, de tweede en de derde een voorzet van Xabi Alonso. Dat gaat bij deze vierde ook gebeuren. Deze ligt nog dichter bij de zijlijn, maar ook dichter bij de achterlijn. Dus wel weer wat dichter bij het doel. De koppers hebben zich weer gemeld. Xabi Alonso mag weer op zoek. En legt de bal op het hoofd van. Waar hebben we dat zinnetje eerder gehoord? De handen van de keeper. Dus geen enkel hoofd: Waidevelle. Ik had weer even stil willen zijn, maar ik denk dat trap je vast die door een keer in. Waidevelle trapt dan de bal. Snel uit in de hoop. Dat de enige overgebleven aanvaller voorin Gutsen met een counter voor het verschil zou kunnen zorgen. Maar daar komt de bal niet omdat Real drie mensen achterin had gehouden. En uh, zo ligt de bal weer aan Spaanse voeten na een klein half uur. 1-0 nog altijd de voorsprong voor Dortmund door de goal van Lewandowski. Comitrouw heeft de bal gespeeld naar Modric. Luka Modric 35 miljoen kostte hij toen hij van Tottenham overkwam. Uh, als uh, bankzitter uh, voornamelijk fungeerde. Uh, in ieder geval niet in de basis speelde. Wel regelmatig inviel. Maar hij kan natuurlijk geweldig voetballen. Maar vanavond heeft hij één hele mooie paas gegeven. En voor de rest nog niet in het stuk voorgekomen. Wel uh, Royce, die is weer in balbezit. Gaat uh, langs Xavier Alonso, maar stuit dan op uh, Varane. Varane bal even terug naar Diego Lopez. En die speelt de bal naar Koitrau. Een linkerkant dus die uh, een hele slechte paas geeft. Ik vind dat er op dat vlak bij Madrid toch nog wel vrij veel misgaat, Vrij veel onzorgvuldigheden. Dat uh, hoort er eigenlijk niet bij een ploeg van deze statuur. Uh, maar het gebeurt wel. Vrij veel uh, domme fouten. Dat haalt je zelf een beetje uit de wedstrijd. Juist in de fase waarin je eigenlijk voelt dat de tegenstander rondom het eigen strafhofgebied. wat overtredingen moet maken om jou weer uit je spel te halen. Dan moet je er wat verstandiger mee omgaan juist. Higuain wurmt zich langs twee tegenstanders, maar de voet wordt hem dwars gezet. En dan neemt Dortmund over via de twee centrale verdedigers. Eerst Subutic, nu Hummels en dan de linkerkant. Schmelzer, die de bal inlevert bij Royce, Royce die me zeer bevalt. In algemene zin, maar ook in de eerste 30 minuten van deze avond. Nog een aantal malen zeer goed. Zijn werk heeft gedaan. Nu leidt Dortmund over balverlies. Dat is niet de schuld van Royce. Maar toch, Xabi Alonso, Modric. En dan kan Madrid weer komen. Na 31 minuten via de linkerkant. trouw terug naar Pepe. Ja, het is, het is duidelijk wat trouw ook laat zien. Die heeft... Uh... Uh, ...handen zo opzij van... ...jongens, wat moet ik nou met die bal? Die kon alleen maar de bal teruggeven... ...omdat er niemand uh, vrij loopt voor hem. En nu uh, gaat zelfs Sergio Ramos ietsje mee naar voren... ...maar de bal gaat weer helemaal terug. Naar Verane, weer naar Koontrouw. Die kijkt naar voren, laat de bal even onder de voet uh, schieten. Is nog altijd op eigen helft. Speelt de bal dan weer terug naar Pepe de Portugees, even breed. En dan moet de bal maar eens naar voren gaan. Kedira heeft de bal gekregen. Speelt hem naar Sergio Ramos en via Euziel naar Kedira. Maar Kedira raakt de bal dan kwijt. En via zijn eigen inzet herovert Real Madrid de bal. Ruim een half uur gespeeld. 1-0 Borussia Dortmund. maken Lewandowski. Balbezit Real Madrid. Maar Real kan niet echt een vuist maken. En dat vind ik toch wel verrassend tegen dit Borussia Dortmund. Gisteren zat ik rond deze tijd met het zweet op mijn voorhoofd... Op... Op het puntje van mijn stoel. En nu zit ik eigenlijk onderuit gezakt. Hoewel nu op veren, want Blasikowski is weg vanaf de rechterkant. Die loopt het strafgebied binnen. En te elfde uren wordt hij dan notabene door Higuain. Wie verzint dat? Van de bal gezet. Die over zijn uh, puntgave, tackle eruit gooit in zijn eigen strafschopgebied. En dan hebben we wel vaker gezien dat uh, het nog wel eens een keer gebeurt dat Aanvallers in hun eigen strafschopgebied dommel fouten maken. Maar Higuain, ik weet niet of hij nou vroeger verdediger is geweest, maar dit doet hij werkelijk fenomenaal. Ja. Goed wachten op het juiste moment om Blazikowski, die echt op 6, 7 meter van het doel van Real Madrid stond van de bal te zetten. En dat ook nog via het been van Blazikowski, zodat er geen hoekschop wordt weggegeven. En dat doet hij knap. Hij moet het overigens doen, omdat Ko en Trouw wegglijdt. En hij de enige was die in de buurt stond om mee te lopen. Maar goed gedaan. Een kans die geen kans werd dus van Blasikovski. Grappig, hè? daar hebben we het gisteren ook over gehad. Aanvallers die mee verdedigen hoe belangrijk dat is. En hoe vaak je dat dus niet ziet in de eredivisie. Eh, om haar voorbeeld te geven. En op het allerhoogste niveau moet je multifunctioneel zijn. Op de momenten dat, je, eh, dat er verdedigd moet worden, moet je mee zijn. En dat is nu bijvoorbeeld voor Real Madrid. Als Lewandowski de bal heeft en hem opzij geeft aan Gutsen. Krijgt hij terug. En Gutsen, daar komt hij weer. Heel even leek het heel. Gevaarlijk te worden. Maar Gutsen kan net niet bij de bal. En een flinke ros over de zijlijn voorkomt erger voor Real Madrid. Krijgen ze een ingooi door het Moed aan de linkerkant van het veld. En dat die bal door de Spaanse ploeg het strafhofgebied uitgetrapt is. En die ingooi moet dan in de buurt komen van Royce. Normaal gesproken die dan met een actie en een voorzet zou moeten zorgen voor gevaar. Bal van Smeltsen komt bij Royce. Terug naar Smeltzer. Steekballetje binnen door naar Gutsen. Voorzet bij de eerste paal. Lewandowski komt er niet bij. Wegwerken van Real Madrid. Leidt ogenblik weer de Spaanse ploeg. En dan komt Royce alsnog aan de bal aan de linkerkant van het veld. Krijgt hij te maken met Sergio Ramos. Speelt de bal net ver van zich uit. Wil er achteraan lopen, dat lukt niet. Sergio Ramos neemt over. Het de bal 10 meter verderop. En zo kan Real Madrid gaan uitverdedigen. Maar ja, als je het op deze manier doet met een diepe bal... Dan kan Higuain, de diepe spits van Real, er alleen maar naar kijken. Want vuurpijnen, daar kun je wel achteraan blijven lopen. Maar het heeft niet zo heel veel zin. Zeker niet als je geen steun in je rug krijgt. En dus komt die bal, <coughs> pardon, in de handen van, of in ieder geval aan de voeten van. Roman Weideveller, de keeper van Dortmund. 34ste minuut zit er bijna op als de uittrap niet goed is van Weideveller. Maar Ronaldo wegleidt en daar overgenomen kan worden... Door Borussia Dortmund. De bal gaat naar de linkerkant, naar Smelzer. Smelzer gaat eens lopen. Doet dat goed. Roy is aan zijn linkerzijde. Hij loopt door, Smelzer. Maar kan de bal niet uh, terugkrijgen. Omdat de bal net iets te scherp was. Maar ik moet zeggen, Dit Dortmund bevalt me uitstekend. Ik had eigenlijk verwacht dat uh, Real. Uh, zich niet zou laten verrassen door Borussia Dortmund. Maar Dortmund is gewoon veel sterker, zoals we dat gisteren eigenlijk ook gezien hebben... bij Bayern München tegen uh, uh, Barcelona, waar Barcelona weinig in te brengen had. En eigenlijk vind ik, als je naar de eerste 34,5 minuut kijkt... dat ook Real Madrid weinig in te brengen heeft bij Borussia Dortmund. In ieder geval niet gevaarlijk geweest, want uh, het enige wat ik heb opgeschreven... is die vrije schop van Cristiano Ronaldo. Daar had Waidenveller niet eens zo heel veel moeite mee... Aan de andere kant een grote kans voor Royce met de rebound van Lewandowski. Een goal van Lewandowski. Het moment met Blazikowski van zo even. Dat zijn toch drie momenten die er toe doen. En daar kan Real Madrid voorlopig het welbekende en spreekwoordelijke puntje aan zuigen. We hebben nog tien minuten te gaan in de eerste helft. Dit ziet er aardig uit. Hakje, Cristiano Ronaldo. Kooi trouwens door. Aan de linkerkant Ronaldo weer aan speelbaar. Neemt de bal aan op de buitenkant van de schoen. Speelt naar Modric. Bal even onderschept door Kundogan. Blijft wel in het bezit van Madrid. Komt er voor de voeten van Cristiano Ronaldo. Die opduikt in het centrum. Nu gaat de bal naar de rechterkant waar Euziel een actie moet maken. Er wordt toch gefloten uiteraard als hij de bal heeft. Zoals ik zei, Schalke verleden. Vandaar de bal komt voor de goal. Wordt weggekopt door Subotic. Opgevangen opnieuw door Madrid. Weer ingebracht. Nou dreigt er wat chaotische toestanden te ontstaan. Maar blijft Higuain of Cristiano Ronaldo is dat heel slim van de bal. Omdat hij buitenspel stond en de voorzet in zijn richting dus maar laat gaan. Maar Dortmund heeft nu even moeite om de bal niet alleen uit dat eigen strafgebied weg te krijgen... van de eigen helft, maar ook om aan de bal te blijven. Want daar komt opnieuw Madrid voorzet van Higuain. En weer is die niet goed, want de bal is te ver, te hard, te hoog... en draait helemaal weg van Cristiano Ronaldo. Doeltrap. Ja, wat dat betreft is het nog niet echt lekker bij Barcelona. Jurgen Klopp die zich even beklaagt bij de vierde man. De heer Simons, maar Jurgen Klopp... Uh, die uh, kijkt nu alweer met een uh, glimlach. Onder andere richting Euseel. Die uh, nog weinig, uh, waar we weinig van gezien hebben. Veel aanvallen van Real Madrid gaan over de linkerkant. Uh, de uittrap van Weidefeller is uh, geweest. Is kort. Krijgt de bal terug voor de voeten. Het uh, is ook wat rustig in het stadion, er wordt natuurlijk wel gezongen. Maar dat komt ook omdat uh, het, ja, er zit nog niet echt veel leven zit in deze wedstrijd. Uh, ik weet niet, gisteren was het bruisender en was het uh, leuker om naar te kijken. En nu uh, is het wat rustig. 36,5 minuten gespeeld. 1-0. Borussia Dortmund bal lang in de lucht. Opgevangen uiteindelijk door Schmelzer. Ja, ik denk dat we daar wel bij moeten zeggen dat als we de meetlat leggen bij de wedstrijd van gisteren... dat er weinig ja, wedstrijden leuk zijn. Precies, dat is... Want dat is absoluut de top in alles geweest. In intensiteit, in, nou ja, beleving. Daar zie je er één in het jaar van in het beste geval. Die hebben we dan al gehad. Uh, Madrid aan de bal via Pepe, via... Xavier Alonso die zich, zoals tegenwoordig iedere club dat doet... als controleur op het middenveld laat zakken tussen twee centrale verdedigers in. De backs waaieren dan uit en kunnen wat dieper staan. Zodat je eigenlijk als je het slim uitspeelt een man meer op het middenveld zou kunnen krijgen. Nu leidt uh, Madrid balverlies trouwens. en komt er een paas van Dortmund meteen naar de linkerkant. Waar Royce wel uh, ziet dat die bal zijn richting op komt. Maar ook meteen ziet dat die bal veel te hard is en uit het lood gaat. En dat levert Madrid dan weer een ingooi op de rechterkant van het veld. Dat gaat Sergio Ramos doen. Die zoekt naar mensen op het middenveld. Die vindt hij dan vervolgens ook. Er komt een paasje naar voren van Kedira, Maar die speelt dan de bal juist weer. In een gebied waar niemand van zijn ploeg staat. En zo neemt Dortmund weer over. 38 minuten. Ja, we zitten dus een minuutje of zeven voor rust. Als de bal over de zijlijn gaat. En uh, de heren uit Madrid mogen gaan gooien Omdat Subetic de bal te moeilijk speelde naar een uh, ploeggenoot. Uh, de heren in het uh, mooie stadion in Dortmund... Uh, wel feest hebben, we balbezit voor Dortmund aan de linkerkant. Balletje tussendoor, goed gedaan. Kan uh, Götze er iets mee, of uh, Lewandowski er iets mee? Nee. Maar de bal gaat wel over de zijlijn in het voordeel van Borussia Dortmund. En Götze die uh, uh, goed speelt en eigenlijk terecht uh, aantoont dat uh, zijn overgang... Uh, aan de ene kant uh, terecht is, want het is een geweldige voetballer. Maar eigenlijk ook niet veel gedaan heeft. Veel mensen dachten van wat zou er met hem gebeuren. Bal is over de afvleger gaan overigens voor een doeltrap voor Real Madrid. Deze gutse uh, speelt uh, gewoon zijn wedstrijd zoals je het eigenlijk had mogen verwachten. Het is uh, voor Real Madrid de 24 e halve finale in de Champions League streep Europa Cup 1. Voor Dortmund de derde. Dat geeft het verschil een ervaring aan. Madrid natuurlijk recordhouder op dat vlak 24 halve finales. Dat is nogal wat. Balbezit bezit voor Tommel via Gundogan die te veel tijd nodig heeft. Treuzel bijna de bal kwijt is. Het wordt hersteld door zijn ploeggenoten. Waarbij Pender nu naar Schmelzer heeft gepaast. En Schmelzer is de linksback. De bal gaat naar Hubbels die nog op zijn eigen helft staat. Nu over de middenlijn loopt Hubbels. Twee mensen van Madrid, is een zocht mee. De bal naar de buitenkant. De paas is te lang onderweg. Cristiano Ronaldo verdedigt mee. Kopt de bal terug naar Koentrau. Koentrau, wat heeft hij in gedachten? Een hoge trap dan weer naar Cristiano Ronaldo. Daar moet Soumut dan naartoe. En die kopt de bal keurig weg bij Cristiano Ronaldo over de zijlijn. Nou, maar opvallend, Koentrau krijgt die bal. Modric staat niet al te ver weg bij hem. Maar hij kiest toch weer voor de lange bal, een, een kansloze lange bal. Nu heeft hij hem weer, doet het nu kort met uh, Ronaldo. En weer terug naar Ronaldo, brengt Ronaldo maar in de problemen lijkt hij te denken. Maar dit is een mooi driehoekje, waar uh, Real Madrid uitstekend uitkomt. Omdat Eusil er ook bij betrokken was. En de bal voor het doel en gaat over het doel en achter het doel. Maar eindelijk een mooie goedlopende aanval. Prachtig driehoekje met Eusil, met Ronaldo en met Coyne Trouw in de hoofdrol. Het uh, levert uiteindelijk uh, te weinig op omdat er goed mee verdedigd wordt door, Plasico, uh, door uh, Piszczek. En de bal uiteindelijk door Koetrouwen over en achter het doel wordt geschoten. Maar je ziet iets meer... De, de, ik, ik, ik twijfel daarbij half de, de drang naar voren bij Real Madrid. Om toch wat meer te doen in aanvallend opzicht. Dit zag er aardig uit, maar het is nog niet zoals we Real kennen. Nee, ze willen het wel graag, maar uh, het is nog niet gevaarlijk. Bovendien, Dortmund zal weten dat het met uh, de snelheid en het gevaar dat het voorin heeft... het ook helemaal niet zo erg vindt als Madrid een klein beetje komt. Dan kun je het allemaal wat compacter opstellen achterin. En dan mag jij profiteren van de ruimte die zij laten in plaats van andersom... Dat... Willen voetbalploeg willen helemaal graag, niet voor niks. Dat trainers eigenlijk altijd zeggen na afloop, ja als je met 1-0 voorkomt. Dat scheelt zo ongelooflijk, want dan wordt het meteen een totaal andere wedstrijd. Dat is natuurlijk ook echt zo. Terwijl Madrid nu komt via Euziel, die de bal kan controleren. Paas naar Cristiano Ronaldo. kan dan net veel ruimte. Higuain voor het doel, maar die staat daar alleen. Er staan 3-1 voor Dortmund. De bal komt veel te ver. Wel nog op het hoofd van Sergio Ramos, die is meegelopen. Maar rolt dan toch het strafgebied vooruit. Dan wordt er door Xabi Alonso vanaf afstand geschoten. Maar die schiet de bal dan tegen Sumo op. Dat is dan een dreigend moment na 41 minuten. Maar ik zou het niet gevaarlijk willen noemen, dreigend. Xavi Alonso. Maar dreigender en dreigender dus Real Madrid met balbezet van Luka Modric. de Kroaat. Hij raakt de bal kwijt en dan kan er eventueel gecounterd worden. Waren het niet dat Lewandowski de bal even bij zich houdt en wacht op wat steun... Aan de zijkant zo, wat een hapje zegt, van Götze, prachtig uh, gedaan. En uh, Royce die de bal heeft en Royce die er langs gaat. En Royce die een duwtje krijgt. En Royce die geen penalty krijgt. Het spel gaat verder. De armen gaan omhoog bij Borussia Dortmund. Krijgen wij daarvoor geen penalty, scheidt dat de Kuipers? Nee, zegt Kuipers. En dan gaat de bal over de zijlijn. En uh, wordt er aan de andere kant door Sergio Ramos geroepen... van als je geen penalty geeft, moet je geel geven vanwege de Schwalbe. We gaan kijken, wat is er aan de hand? Niets. In mijn ogen. Misschien dat hij even aangetikt wordt. Even kijken. Want we krijgen nu de herhaling. Nee, ja, nee, nee. nee, dit is geen penalty. Nee, dat is goed gezien van Björn Kuipers. Het is ook geen Schwalbe. Dus iedereen loopt te klagen. En degene die het goed heeft, is Björn Kuipers. Ja, helemaal eens. Aan oh. de andere kant hier kwam in, En het. dan komt er gelijk maken Cristiano Ronaldo. Na een bliksemsnelle tegenstoot. Waarbij bij wijze van spreken de Duitsers nog bezig zijn met het bestoken van de scheidsrechter. ...is de uitbraak van Madrid, want dat kan de ploeg als Gernaldo zo zo razendsnel... ...dat plotseling Higuain aan de rechterkant opduikt... ...en heeft gezien uit zijn ooghoek dat in zijn linkerkant Cristiano Ronaldo is meegelopen... ...en dat de verdediging van Dortmund in geen velden of wegen te bekennen is... En dat het heel simpel een kwestie is van het meegeven, meeschuiven van de bal. En dat gebeurt dan ook. Het gebeurt bijzonder snel en doeltreffend. Er gaat een fout aan vooraf van Hummels, die de bal na een paasje vanaf het middenveld eigenlijk wil teruglepelen naar zijn keeper... En dat verkeerd doet. Daar zit Higuain tussen. De bal gaat voor het doel. En daar hoeft Cristiano Ronaldo er alleen maar tegen aan te lopen. Een uh, blunder van de hubels. Een fout met uh, grote gevolgen wellicht. Het belevert uh, Real Madrid via Cristiano Ronaldo de gelijkmaker op. En zo staat het dan plotseling waar eigenlijk niemand rekening mee hield. Vlak voor rust toch 1-1. Ja, want het is een ideaal moment. Uh, twee minuten voor rust. 12 doelpunten in 11 wedstrijden voor Cristiano Ronaldo. Zijn 12e. Uh, recordhouder uh, vorig jaar Messi. Daar wilde hij graag uh, naast komen met 14. En meteen aan de andere kant probeert uh, Royce langs te gaan. Nee, het is uh, Schmelzer die naar voren ging. En wat uh, gefluit. En dan wel een overtreding geconstateerd tegen Real Madrid. Uh, voor Real Madrid tegen Borussia Dortmund. Uh, Götze die nog even overlegt met uh, Kuipers. Maar uh, ja, de ondersteunen uh, doet dat uh, wat dat betreft goed. De overtreding is op Euziel gemaakt door Lewandowski. Goed gezien en dus een vrije trap voor Real Madrid. We zitten in de slotminuut van de eerste helft bij die 1-1 stand. Ja, die dus uh, op het scorebord verschenen is. Waarbij iedereen denkt, goh, staat het recht? Ja, het staat recht. Lewandowski 1-0, Ronaldo 1-1. De eerste keer dat het doel van uh, Dortmund serieus onder vuur genomen is... Duel nu Cristiano Ronaldo met een prachtige actie. Twee tegenstanders zijn hielen laat zien. En er uiteindelijk een paas komt naar Kedira. Die van de bal wordt gezet door de verdediging van Dortmund. De bal voor de voeten van Royce. Royce één man kwijt, twee man kwijt. Een tackle van Cristiano Ronaldo. Of van Sergio Ramos. Die speelt de bal. Ik denk dat Kuipers ook dat goed ziet. Voorlopig valt er op de, het optreden van Björn Kuipers niets aan te merken. En in de slotminuut van deze eerste helft mag Madrid dan nog één keer komen. Via opnieuw Cristiano Ronaldo. Ronaldo trekt naar binnen. Ronaldo geeft een breed. Kedira. Bal doorspelend. Goed gedaan op Euziel. Euziel met de voorzet. En daar is Ronaldo weer. Maar die raakt de bal niet lekker. en Dan kan Iguain er ook niet bij. En kan er met moeite uitverdedigd worden. En snapt Borussia Dortmund naar de rust. Want Blazikowski heeft de bal dan wel naar voren geramd. Maar eigenlijk in het blauwe hinein. Zoals ze dat zo mooi in Duitsland weten te zeggen. Uh, bal opgevangen door keeper Diego Lopez. Het fluitconcert is voor Björn Kuipers. En het fluitconcert is onterecht. Want de Nederlander is uitstekend aan het fluiten in deze wedstrijd tot nu toe. En dan gaat de bal even over de zijlijn omdat er een blessure is bij Cristiano Ronaldo. Hij wordt op de been geholpen door Weidenfeller. Dat doet Weidenfeller keurig. En Cristiano Ronaldo lijkt wel alsof hij bal dansschoenen aan heeft. Die wordt weer overeind geholpen en kan verder voetballen. Ja, ik zit naar nou herhaling te kijken waarom die nou bleef liggen. Voor mij gebeurt er niet zoveel. Er is een voorzet vanaf de rechterkant waar hij met een soort sliding naartoe wil om de bal nog te raken. Daar blijft hij misschien een heel klein beetje in het gras haken met zijn voet. Maar volgens mij valt het allemaal wel mee. Er komt een minuut extra tijd bij in deze eerste helft. Dortmund 1, Real Madrid. 1 van die minuut is al een halve verstreken. De bal ligt aan de voeten van Diego Lopez, de keeper van Real Madrid. Die zijn strafselgebied aan de rechterkant even uit moest om die bal te ontvangen ...en hem dan naar voren trad op het hoofd van Hummels. Een overtreding gemaakt door Real Madrid. Aanvallende fout, omdat Hummels besprongen werd door Euziel. En dat levert dan een vrij schop op voor Dortmund. Dat toch wel met een flinke kater in de kleedkamer zal zitten, denk ik straks. Want het gevoel zal hebben dat het de zaakjes redelijk op orde en onder controle had. Maar 1-0 of 1-1, dat scheelt nogal. En ja, zo gevaarlijk is Madrid dus verder niet geweest. Best wel momenten gehad van dreiging, natuurlijk. Zijn er... Fase geweest voor Real Madrid de tegenstander echt wel een beetje met de rug tegen de muur wilde zetten, maar omdat ze zeggen, goh, was het was overtuigend. Nee, de goal de gelijkmaker maken voor Ronaldo was een weggeefertje van Hummels, zijn fout. En zo kreeg Dortmund niet waar het eigenlijk halverwege recht op heeft, namelijk een voorsprong. En staat het 1-1 halverwege. We... Radio 1. Op 11 uur is dit LOS langs de lijn. En lessons in 5 over half 10. We zitten in de rust van uh, Borussia Dortmund, Real Madrid, halffinale champions, League, Alfons Groenreik, uh, die zit hier. Uh, ja, Frans, wat vond je van de eerste helft? Nou, Dortmund begint uh, geweldig aan de wedstrijd. Je krijgt natuurlijk in, in twee, of in, eigenlijk twee hele grote kansen in de eerste 10 minuten. De Reus. eerste geweldige actie van Reus, waar uh, Lewandowski net tekort komt in de rebound. En dan, Waarbij uh, overigens ook de loopactie van Lewandowski heel erg mooi was. Vandaar kon Royce natuurlijk ja, doorlopen. die kreeg daardoor ruimte en ja. dat was een geweldige actie. En uh, ja, de tweede is natuurlijk uh, de voorzet uh, van de man waar alles om draait, voornamelijk om Götze. En uh, ja, Lewandowski die prikt hem erin, omdat daar Peppe natuurlijk als een, uh, ja, als een als schooljongen staat te verdedigen. Hij is hem helemaal kwijt en uh, ja, Lewandowski prikt hem erin. Was het slecht verdedigd of ook goed gelopen? Uh, ja, een slimme, slimme spits natuurlijk, die, die daar wel bekend om staat. Altijd in de rug van de, verde van de verdediger dan uh, zijn vooracties maakt. Maar hij gebruikt hem ook een beetje. Hij trekt zich een beetje aan Peppe weg. En, en dan is hij er in één keer voor. En hm. Peppe heeft het niet in de gaten gehad. Wat nou als Lewandowski ook weggaat? Ja, ik heb toevallig uh, daar wel uh, iets toevallig over. Toevallig vraag ik daar wel Ja, nee, ja dat, dat, dat is een gerucht wat al maanden speelt. Hè. Nog voordat Gutschi in beeld kwam was Lewandowski al in beeld bij Bayern München. En Um, de zaakwaarnemer van, van Joep Heinkes, een Rijes, die heeft zich in besloten kring laten ontvallen... dat Lewandowski al rond zou zijn met, uh, met Bayern München. Nou, als dat zo is, dan, uh, ja, dan staat vanavond nog het stadion in brand. Maar dan ja. kan uh, Bayern uh, met de oktoberfesten al uh, met de schaal uh, aan de haal gaan. Ja, uh, alle partijen ontkennen het overigens. Maar ja, dat, dat is... zou ik ook doen in deze fase, Ja, toch? maar goed, dat, dat is, dat is, dit is al als een, als een granaat ingeslagen. Vooral het moment, ze he, zijn ze live. Over bij Dortmund. Precies voor zo'n belangrijke wedstrijd. En ja, het kan ook een spel zijn, maar het, het speelt zeker een, een rol vanavond natuurlijk. Zeker in alle voorbeschouwingen. Ja. ja. Sommige mensen vragen zich af hoe dat kan op dit tijdstip. Maar dat heeft ja. geloof ik met een afkoopclausule geloof ik te maken die in het contract stond van, uh, van Gutsen meen ik. Ja. 37 miljoen, daarom uh, daarom kan het nu. Um, we hebben het gehad over die, uh, over die goal. Uh, later Gutsen, die ook nog een hele goede actie uh, uh, liet zien, die bijna ja. een goal werd. Um, dan een opmerkelijk moment wat Kuipers betreft. Ja, ik vind het trouwens wel knap. Hè? Dat, dat, het ventje is ook pas 20. Dat hij onder gutsche, al die ja. druk ook uh, zijn wedstrijd goed speelt. En, en toch uh, zijn ding blijft doen. Dat is wel heel knap. Waar ja. ik naartoe wilde: Kuipers. Ja. Uh, we zouden heel erg op hem letten natuurlijk. Zeker gezien uh, uh, de wedstrijd van gisteravond. Dus ja. een bepaald moment dat er een overtreding wordt gemaakt. Hij fluit niet. En wordt vervolgens, nou alsof ze jou gehoord hebben, geattendeerd door de vierde man. Ja, Was dat, hij... Is dat zoals het hoort? Ja, zo hoort het. Tuurlijk, hij geeft het euh, ook zelf aan. Dat was een fantastisch moment uh, waarin we konden zien... dat dit uh, quintet dus wel goed uh, samenwerkt. En zo hoort het ook. Ja. Maar ook uh, bij dat strafschopmoment met Reus. Uh, we hebben het in herhaling gezien. Heeft hij heeft het uitstekend gezien. Hij staat goed, kan het zien... En, uh, en ziet dat Reus op zoek is naar de strafschop. Hij geeft hem terecht niet... Er is wel contact, een heel klein beetje. Contact. Ja, maar het is geen strafschop. Het is absoluut niet zwaar genoeg. En, maar vanaf dat moment, uh, je, je zag al dat Madrid wat, wat, wat brutaler werd. En ja, daar staat Dortmund uh, toch te slapen en maakt Hummels de grote ja. fout. Dat ja. is allemaal een minuut daarna. Ja. Ja, en dan, uh, dan ligt hij erin en is het in één keer 1-1. Ja, eerst fluit hij niet voor die penalty. Vervolgens een vermeende overtreding waar hij niet voor fluit. Ja. Daar komt die ingooi vervolgens uit en daar komt die goal uit. Ook die, ook die vermeende overtreding uh, vond ik dat, uh, dat Kuipers het goed heeft gezien. Hij zit, er, hij zit er bovenop. Alleen nu moet hij niet bezwijken onder het enorme gefluit en gejoel daar van die, van die toeschouwers. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. Hij is nu de gebeten hond. Precies. Als je een, een Dortmund shirt aan hebt of een sjalom hebt, dan kan ik me voorstellen dat je wel ja. boos bent. Ja, nee, dat? dat klopt. Dat, maar dat de beelden bewijzen dat hij gelijk heeft. Ja, die 1-1. Fantastisch, dat is natuurlijk, hè, dat is natuurlijk het, het, het gevaar van Madrid. Hè? Die enorme ja. snelle omschakeling. Ja, het, is ook een, die ze... het is een andere wedstrijd als gisteren. Kijk, iedere club in Europa, of iedere ploeg, is, is bevreesd voor de snelle omschakeling van Madrid. En je zag ook de Dortmund, in tegenstelling tot Bayern München gisteren, die echt doorging om doelpunten te maken. Je zag Dortmund wat hinken op twee gedachten. Zij wilden per se die nul vanavond hebben achterin. Nou, door deze fout van Hummels gaat dat niet meer lukken. Is het een. Ongelooflijk dure uh, tegengoal. Maar wat je ziet is dat, uh, dat daardoor Dortmund niet, uh, niet zo doorgaat als Bayern gisteren. En zij koesterden echt die 1-0 voorsprong. En die zijn ze nu kwijt. Dus dat betekent uh, dat het tactisch een hele andere wedstrijd gaat worden. Want? Uh, nou, hoe dan? Dortmund zal nu uh, toch de thuiswedstrijd willen winnen. Hoe dan ook. Dus zullen toch op zoek gaan naar de aanval. En Madrid zal loeren op die snelle omschakeling. Zij bewijzen elke keer weer dat ze binnen drie, vier seconden aan de andere kant kunnen staan. En, ja. Ja, dus ik ben zelfs bang dat het de tweede helft ook nog uh, zomaar de kant van uh, Madrid kan opvallen. Ja, kan twee kanten op. Uh, veel balbezit voor uh, Borussia, dat verwacht je sowieso. Nou ja, zij, uh, zij gaan op zoek naar die tweede goal. Zij moeten natuurlijk thuis uh, moeten ze winnen. 1-1 is een, is een hele slechte uitslag uh, als je thuis hebt gespeeld en naar Madrid moet. Dus ik verwacht nu uh, Dortmund uh, ja, toch op zoek zal gaan naar een goal. En dat hebben ze in de eerste fase wel gedaan van de wedstrijd. Maar de tweede fase van de eerste helft hebben ze dat ja, niet ja, gedaan. Ja, ja. Um, als je nu gisteravond ziet en, en, en vanavond uh, Duits-Spaanse ploegen tegen elkaar... Ja. wat zegt dat over het internationale voetbal? Nou, er is wel uh, natuurlijk iets gebeurd. Hè. De, de, de heerschappij van, uh, van, van Barcelona is natuurlijk wel doorbroken. Ploegen hebben ook een, een wapen gevonden om het te bestrijden. Uh, met 75 balbezit uh, voor Barcelona won uh, Chelsea won de Champions League. Dus je hoeft niet altijd die bal te hebben om te winnen. Het was gisteren nou, ook 70 geloof ik, uh, balbezit ja, voor Barcelona. Nou, 45%. ik bedoel maar. En, maar wat wel zo is, is dat uh, ja, buiten het feit dat ploegen als Dortmund en Bayern München geweldig goed kunnen voeden hebben zij ook fysiek en conditioneel ontzettend veel te, te melden. Want het is werkelijk ongelooflijk hoe fit en, en, en, en scherp deze ploeren zijn. En ja, dan ook nog eens een keer uh, vaak het lengteverschil. Hè. Als je gisteren ziet hoe, hoe, hoe, hoe sterk en lang die spelers zijn... ten opzichte van die wat kleinere Barcelona-spelertjes... Ja, dan, uh, dan is dat wel verklaard. En er zijn dus wapens gevonden om het, om het tiki-taki-voetbal... zoals het altijd genoemd wordt te bestrijden en, en dat gebeurt op dit moment. Denk je dan ook dat uh, Barcelona uh, echt nu een ander speltype zou moeten gaan hanteren om weer terug aan de Europese top te komen? Ja, nou ja, je zal in ieder geval eh, ook andere wapens moeten krijgen. Want ik vind Barcelona heel kwetsbaar als het gaat om eh, bijvoorbeeld corners en vrije trappen tegen. Ze hebben weinig lengte. Hè, Pujol, die nog wel een bal weg kan koppen, um, maar die is er ook de laatste tijd vaak niet bij. Maar ze hebben Piqué nog, maar voor de rest zijn het allemaal relatief kleinere spelers. En ze zullen toch ook op zoek moeten naar een, een, een andere manier. want wat ik zeg, als je er niet doorheen komt... dan, dan moet je ook iets verzinnen. Je, je zal ook eens een keer een, een kopsterke spits moeten hebben... die je in kan brengen. Zij hebben geen andere wapens. Het is of dit, of, of het is niks. Geen plan B, wat, ze, wat dan nu zo populair is om te zeggen. Ja, nou ja goed, ze, onge... ja, ze kunnen natuurlijk fantastisch voetballen. Maar ik zie niet echt dat zij van speelwijze veranderen. Ze blijven toch altijd hetzelfde voetbal spelen. En wat natuurlijk prachtig is en waar ze heel veel mee gewonnen hebben... maar je ziet ook wel eens wedstrijden zoals gisteren, ja, dan levert het niks op. En, en, en ook in de Champions League finale en, en het jaar daarvoor ook tegen, tegen Chelsea, ja, dan, dan levert het niks op. Nou, is het zo dat we over, ik meen over, wat zitten we nu, 2013? Over één of twee jaar beginnen we met die financial fair play. He, dan mogen uh, clubs als Real Madrid, Barcelona niet meer die enorme schulden hebben. City, jouw oude werkgever, ja. bijvoorbeeld, uh, is, is, is ook zoiets. Ja. Um, denk je dat dat nog een kantelpunt zou kunnen zijn? Ja, natuurlijk. In de heerschappij van die grote. Ja, die zeker. Grote... Want uh, wij betalen natuurlijk met Nederland uh, ook gewoon mee. Hè, aan die, uh, die torenhoge schulden. Wij gooien er nog wel een paar miljard naartoe. Uh, naar dat soort landen. Maar het is natuurlijk zo krom als maar zijn kan. Die komen en... indirect in de zakken van Ronaldo terecht. Ja, te maar het is toch eigenlijk werkelijk wel heel triest. dat hier in Nederland. Uh, clubs omvallen die een paar ton schuld hebben en dat ze daar uh, net wat je zegt zulke bedragen in de min mogen staan en al die spelers maar halen ja dat is zo krom als het maar zijn kan hè, als we praten over de EU dus het, het is een grote kans voor het Nederlands voetbal waar natuurlijk vooral uh, bij, bij, bij de grote clubs ook uh, wordt opgeleid en uh, daar worden spelers opgeleid die, die uiteindelijk ook uh, Europees mee kunnen als het fair play is en, en alles uh, gelijk wordt getrokken. Even, even een zijstapje, want uh, op het moment dat ik Manchester City zei... moest ik denken uh, natuurlijk aan het kampioenschap van Manchester United. Uh, we hebben gisteren in onze uitzending, uh, gisteren geloof ik zelfs al... Uh, hebben we eventjes uh, René Meulenstein laten horen... de assistent van Ferguson bij Man United. En die zei, uh, Man United is des te geprikkelder als dat goed Nederlands is, om, om kampioen te worden... omdat City het vorig jaar van ons heeft afgepakt op de laatste dag. Ja. Jij hebt bij City gespeeld. Hoe hard komt dan bij City nu dit kampioenschap van Man United aan? Ja, nou, dat zag je al in die, in die wedstrijd die ze twee weken geleden tegen elkaar speelden. Toen zag je al na tien minuten dat, dat City wilde laten zien dat ze minimaal gelijkwaardig waren. Hè, op Old Trafford gewonnen. Um, dat was toen niet, uh, niet onverdiend. Maar het is zo dat uh, ja, die rivaliteit, die is, uh, dat is ongekend. Daar kun je je geen voorstelling van maken als je dat niet hebt meegemaakt. Geef eens een uh, voorbeeld. Nou goed, uh, je hebt complete. Uh, uh, kroegen die alleen maar voor United... daar moet je echt niet binnenkomen als City-supporter. Dan word je er meteen uitgeslagen. En zo is het ook andersom. Dus dat is echt gigantisch daar. En er zijn echt plekken waar je beter niet kan komen... als je weet dat daar... als je van het ene kamp bent... en je komt binnen waar het andere kamp vertegenwoordigd is. Dat moet je gewoon niet doen. Nou, en, en dat, dat komt terug in die, in, die, in, die, in, die, in die strijd om de titel natuurlijk. Die tegen de laatste jaren toch tussen deze twee ploegen gaat. En dus hoe gevoelig dat ligt... Ja en wat met name vorig jaar gebeurde in blessuretijd met de goal van Aguero. Ja dat is. Ja dat is onvoorstelbaar geweest en de pijn is dan echt voelbaar tot het moment dat je zelf weer met de schaal staat en dan is het pas rechtgetrokken. Ja het was een mooi kampioenschap mooie mooie wedstrijd van Robin van Persie met name bij de helft was natuurlijk die tweede goal Ja fenomenaal fenomenale goal maar goed hij is er niet bij in de halve finale van de Champions League daar zitten we nu in in de we wachten op het begin van de tweede helft. Ja. Um, ik stel voor dat we even een klein stukje muziek draaien... voor we naar die tweede helft gaan. Duurt nog een minuutje of twee, denk ik, voor we daar aan toe zijn. Rusland mochten u net inschakelen. 1-1 bij Borussia Dortmund tegen Real Madrid. Nu is het up van Eliza Doodle. I was taught to dodge those issues. I was told, Don't worry, there's no doubt. There's always something. Different. Maar ze haalt het einde niet, zeggen wij dan in vaktermen. Want we moeten er iets eerder weghalen vanwege het begin van de tweede helft Dortmund-Real Madrid. Bas Stigler en Andy Houtman. We zagen net een mooi shot op de schermen waar de drie grote mannen Götze, Royce en Lewandowski van Borussia Dortmund even in gesprek waren met elkaar omdat ze moesten wachten. Zij stonden al op het veld en Real Madrid was er nog niet. En uh, nu is Real Madrid ook aanwezig. Ja, zoals uh, Alfons uh, al terecht zei, nu uh, moet het maar weer eens gaan gebeuren voor Dortmund. Dat ze wat aanvallender gaan spelen. Bleven een beetje hangen na die 1-0 en meteen in de aanval. Via, uh, overigens, uh, uh, geen wissels aan beide kanten, maar een uh, balletje dat uh, niet echt lekker aankomt. Toch weer. Borussia Dortmund in de avond. Geen wissels dus. 1-1 de stand. Na 45 minuten. En kijken wat we voor tweede helft gaan krijgen. Psychologie even. Want Dortmund speelt de tweede helft naar de gelbe wand. De fanatieke aanhang toe. Dat wil nog wel eens helpen. Ook in het hoofd van spelers. Overtreding nu gemaakt. Wat buitenspel zelfs voor Lewandowski. Die een kopdeel aangaat. Dat overigens verliest van Pepe. Ik dacht dat hij de overtreding maakte. Maar Lewandowski stond buitenspel. ...en dus komt er een vrij schop voor Real Madrid... ...dat in de rust misschien nog wel eens gedacht zal hebben aan Manchester. Toen stonden ze ook met 1-0 achter, toen werd het ook 1-1 en toen wonnen ze met 1-2. Daar hebben ze dus dit seizoen enige ervaring mee... ...hoewel, dat hebben we Andy in de eerste uitgebreid horen vertellen... ...ze dus niet zo houden van uitstapjes naar Duitsland... ...omdat ze hier nou eenmaal eigenlijk altijd de verliezende... ...en in het beste geval de gelijkspelende partij zijn. Want dus pas één keer in Duitsland gewonnen... ...terwijl ze 23 wedstrijden hier gespeeld hebben. Dit is de 24ste... De bal gaat het strafgebied van Dortmund in. Wordt eigenlijk vrij makkelijk door uh, Subutic en Hummels weer de andere kant opgekopt. Komt dan voor de voeten van Royce. Die uh, ja, wacht lang totdat er een bal zijn kant op komt. Dan is er een hoog been van Sergio Ramos. Dat de bal denk ik wel raakt. Maar zeker ook Royce. En daar zou een zo gele kaart kunnen komen. Maar Kuyper heeft besloten dat hij het er maar bij laat. Bij een vermaning. Maar ja, ik zit naar de te kijken. Eigenlijk is dit gewoon geel. Want hij komt er met een... Hoog gestrekt benen in, terwijl je tegenstander eigenlijk probeert zeg maar, op techniek een bal uit de lucht op te vangen. Die er een beetje voor hem blijft hangen. Sergio Ramos, de aanvoerder van Real had geheel moeten krijgen naar mijn smaak. Krijgt dat niet. Ik zeg daar in één uh, zucht eigenlijk bij. Dat er zowel bij Dortmund als bij Madrid niemand op scherp staat. Nee, en dat is uh, uh, opvallend toch ook wel weer. Na zoveel wedstrijden in de... Champions League, maar bij Real Madrid hebben we gezien... dat als je zo'n beetje in de kwartfinale komt... en er staat iemand op scherp... dat je dan eh, nou vlak voor die kwartfinale... even nog snel een extra gele kaart pakt. We hebben tegen Ajax gezien vorig jaar... dat er zelfs twee eh, werden gepakt. En, eh, waardoor je in ieder geval de halve finale wel kunt spelen. Schmelzer heeft gegooid voor Dortmund. Goeie actie van Götze. Götze bal naar buiten naar Royce. Royce terug naar Schmelzer. Schmelzer door naar Götze. Götze met Kedira en met Sergio Ramos... Dat er twee te veel. Bal gaat over de achterlijn. En dan zegt uh, Björn Kuipers. Ja, die bal is door Kedira het laatst geraakt. En dus een hoekschop voor Borussia Dortmund. Ja, daar is Kedira nogal ontevreden over. Omdat hij de bal afschermde voor Gutsen. En dacht dat er een doeltrap zou volgen. Gutsen had volgens mij al lang door hoe het zat. Want die uh, deed niet echt pogingen om nog bij die bal te komen. En wordt dus beloond met een hoekschop. En terwijl ik nou naar deze ranen kijk. Denk ik dat toch een doeltrap geweest moest zijn. Maar goed, Royce met de hoekschop. Bal komt in de handen van. De keeper, Diego Lopez. Ik zeg er nog maar eens bij, Casillas dus wel weer terug op de bank. Maar die is uh, ja, zijn plekje een beetje kwijt. Nadat hij dus in januari zijn vinger brak. Wel beschikbaar, maar niet in het doel. Snelle uittrap van de doelman wordt uh, bijna opgevangen door Euziel, Die even aan de aandacht ontsnapt op de helft van Dortmund en van de verdediging. Maar die krijgt de bal eigenlijk op het achterwerk. Krijgt hem niet onder controle. En zo neemt Dortmund weer over. Ik denk, zo voelt het wel in het begin van die tweede helft... dat de Duitsers weer wat meer uh, gaan komen. Weer wat meer stoormoeddrang. ...op de mat leggen en in de buurt willen gaan komen voor een goal. Blazikowski aan de rechterkant speelt de bal op Götze. Götze even helemaal terug naar de rechtsbeek van Piszczek uh, in stad van Borussia Dortmund. Die is doorgelopen, krijgt de bal goed aangespeeld. Piszczek aan de rechterkant speelt de bal door naar Blazikowski. Blazikowski, de andere pol wordt een beetje naar de zijkant gedrongen... ...en uh, dermate dat de bal zelfs van zijn voet af wordt uh, gegleden. Maar Dortmund neemt uh, meteen weer over met uh, Gundogan de bal naar de rechterkant. Blazikowski aan de... achter hem loopt uh, Piszczek die de bal voor doel geeft. En dan is het Blasikowski die de bal teruglegt. Het schot daar is Lewandowski. Die scoort wel maar. Daar hoort het fluitje al van uh, Björn Kuipers. En de goal. Wordt hij nou afgekeurd of goedgekeurd? Nee, hij wordt gewoon goedgekeurd. Hij wordt goedgekeurd. Ik dacht dat er een uh, fluitje was. Dat dacht ik ook. Dat hoorde je duidelijk, want het leek buitenspel van Lewandowski. Sergio Ramos maakt zich, maakt zich heel boos. Maar doelpunt geldt. Het is de tweede van Lewandowski. En Bruce Dortmund staat op 2-1. Merkwaardig moment, omdat eigenlijk een uh, flink deel is afgeleid door iets wat toch in ieder geval leek op een fluitje. Misschien dus zitten vogeltjes op de lijn. Maar uh, Lewandowski die. Ook eigenlijk optisch. En daar willen we dan ook graag herhalingen van zien. Wel willen eh, weten of dat nou eh, optisch leek als of hij bij het spel stond. Maar ja, blijkbaar was dat niet het geval. Nogmaals, we wachten op een herhaling. Dat vinden we zeer interessant. De bal ligt tot de middenstip klaar voor Real Madrid om de aftrap te gaan nemen. 2-1 staat er. Lewandowski scoort dus opnieuw. Maar een herhaling blijft uit. Merkwaardig genoeg. Ja, dat is heel opvallend met 36.000 camera's. En dan nog geen herhaling geven. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Het is wel weer zeer interessant geworden door die 2-1 van Lewandowski. Nu een te mooie bal geprobeerd door Borussia Dortmund. Wordt er overgenomen door Modric. Bal naar de rechterkant, Sergio Ramos. Sergio Ramos met Royce tegenover zich. Speelt de bal terug, moeizaam. En dan naar Luka Modric. Modric, bal door het centrum. Eh, wordt eh, Xabi Alonso opgevangen. Die gaat eh, zeer theatraal liggen. Maar eh, Kuipers trapt daar niet in. Maar een uitverdediging is niet goed van Borussia Dortmund. Bal bezit voor Real Madrid. Özil vanaf de rechterkant draait een beetje naar binnen. Draait dan terug. Sergio Ramos geeft de bal in de breedte aan Xabi Alonso. Dan heeft ook Cristiano Ronaldo zich in de as van het veld gemeld. En komt er ruimte op de linkerflank voor Fabio Coentrao. Die nu bij de hoekvlag... Uitkomt, een voorzet wil geven. Te lang wacht. De bal zelfs verspeelt. En dan ligt er wel het ruiten voor Dortmund voor een counter. Want uh, Royce wil de bal. Of Gutsen moet ik zeggen wil de bal. Maar die krijgt hij niet. Omdat het paasje van Piszak onzorgvuldig is. Madrid neemt over. Dat duurt niet lang. Gundogan onderschept de bal weer voor Dortmund. Maar Paas dan onzorgvuldig en te snel naar de linkervleugel. Waar hij wel goed wat ruimte had gezien bij Lewandowski. Maar dan kwam de bal niet. Opnieuw verliest nu Madrid de bal heel snel. En dan kan Schmelzen weer overnemen. En uh, komt er een paasje, Hummels trouwens. De paas in de richting van de buitenkant. Blasikowski aan de rechterzijde. Maar daar rolt de bal lang. Zodat de bal niet zuiver genoeg was. Hektische fase. We wachten nog steeds op een herhaling. Was het wel of niet buitenspel? De herhaling komt nu. En dan kunnen we kijken. Het was geen buitenspel. En dus uh, goed gefloten. Ja, de erg gevlacht, Uitstekend gezien. Uh, ondanks het fluitje wat wij hoorden. Uh, maar uh, de bal telt. En het is 2-1. De tweede van Lewandowski. In deze wedstrijd dan doet hij toch ook wel weer knap, hoor. Hij, uh, dan kun je zeggen, hij, uh, hij staat helemaal vrij. En dat, uh, maar dat is toch ook een kwestie van positie kiezen. En dan de bal onder controle krijgen en hem uitstekend uh, binnen geschoten in de korte hoek. Balbezit weer voor Dortmund. Dat nu in tegenstelling tot na de 1-0 wel gewoon weer stormendrang aan het uh, voetbal is. Bal gaat uh, breed, komt net die bij Lewandowski terecht. En uh, met moeite uitverdedigd door Real, maar meteen weer de bal kwijt. Ja, ze hebben geleerd van de fouten die ze je in de eerste helft, je moet door. En dat geldt eigenlijk ook voor Barcelona gisteren, wat Bayern Munich goed deed. Als je doorgaat, dan houden deze ploegen niet van. Omdat ze dan nou eenmaal zelden meemaken. Van afstand, de schot van Gutsen dat ruim overgaat. Of als de Blasikowski hoe dan ook, ze lopen elkaar een beetje in de weg. En uh, Real Madrid mag een doeltrap gaan nemen. Maar dat is wat Real Madrid vervelend vindt, dat is wat Barcelona vervelend vindt. Omdat het niet vaak gebeurt, onder druk worden gezet, geen ruimte krijgen. En niet zeg maar halverwege de helft van de tegenstander pas beginnen. Met voetballen, nee, op je eigen helft gewoon opgejaagd worden als je wil opbouwen. En dat uh, heeft Dortmund, dus in de tweede helft, zo lijkt het goed in de smiezen. Ook naar de 2-1 van Lewandowski. Waar we het dus nu inmiddels wel 47 herhalingen van hebben gezien. Maar nu hoeft het, wat ons betreft, niet meer zo. We Al, weten het. Ja, balbezit voor Madrid. Balbezit uh, voor Sergio Ramos naar Modric. Modric draait zich goed vrij. Maar wordt dan uh, door Royce van de bal verlopen. Uh, op een correcte manier. En dan maakt, uh, wordt er een enorme overtreding gemaakt. Door Modric, dacht ik. Nee, het is uh, Kedira die dat deed. En daarvoor de gele kaart krijgt. De eerste gele kaart in deze wedstrijd. En ik denk dat het terecht is als een beetje wraak nemen door Sami Kedira op uh, uh, zijn tegenstander Royce. Die een uitstekende wedstrijd trouwens speelt. Die Reus. Ja. Uh, bij allebei de doelpunten uh, betrokken. Want hij gaf het paasje waar uh, Lewandowski de 2-1. Kon, uh, Goed, uh, Eerste gele kaart in de wedstrijd voor Kedira, balbezit voor Borussia Dortmund. Subotic, diepe bal naar voren, komt op het hoofd van Varane, die kopt de bal de andere kant erop, maar kopt op de borst van Lewandowski. Lewandowski vangt hem op, geeft hem mee aan de linkerkant, smelt ze, maar na de 2-1 van Lewandowski van inmiddels 4 minuten geleden, uh, heeft het inmiddels ons een paar keer horen zeggen, valt echt op dat Dortmund anders dan na de 1-0, wel gewoon naar voren wil blijven voetballen de tegenstander onder druk wil zetten en eerder het gevoel geeft dat het op jacht wil naar meer dan uh, dat het probeert om de tegenstander weg te houden bij het eigen doel. Balbezit voor Dortmund, nu via de rechterkant. Blasikowski naar Royce. Royce op de punt van het strafhofgebied. draait langs Kadira het strafhofgebied in. Komt aan de zijkant uit, er moet een voorzet komen. Blasikowski zet voet tegen de bal, Lewandowski de lucht in. Die gaat er eigenlijk langs, smelt ze van afstand, Rost de bal. Lewandowski op de penalty stip, schiet 3-1. Schitterende goal, 3-1 voor Dortmund tegen Real Madrid